Woorden zeggen. Woorden zeggen. Oh, oh, oh, oh. <laughs> maar wat doen we daarmee? <laughs> kan ik even iets met je bespreken? Altijd.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 Ik kan beter kanker hebben, heb ik tenminste zekerheid. Dat je doodgaat, ja? Ja, is ook niks in elk geval. Toekijk naar mij. Kom je op de symposium? Zal ik nog wel zien? Ik merk het wel.